Goedemiddag, werk morgen thuis als dat kan en ga niet de weg op, die oproep doet Rijkswaterstaat. Tijdens de ochtendspits wordt er veel sneeuw verwacht en meer wind, daardoor is het zicht slecht. Moet je toch de weg op morgen, dan is het advies om voor vertrek nog even de laatste weer- en verkeersinfo te checken. Een deel van het stationsplein van Utrecht Centraal is afgezet. Het gaat om het gebied onder het zogenoemde Dak. Daar ligt heel veel sneeuw op en dus is er instortingsgevaar. Volgens RTV Utrecht zijn sommige bollen door de zwaarte van de sneeuw nu ingedrukt. Politie is erbij om de boel in de gaten te houden. En de bol ook. De afgebrande skibar in Zwitserland die blijkt al zeven jaar lang niet te zijn gecontroleerd. Justitie doet daar nu onderzoek naar. En normaal moeten cafés in Zwitserland elk jaar worden gecheckt. In de skibar vielen met oud en nieuw veertig doden... nadat er brand uitbrak door vuurwerk op champagneflessen. Bij de helpdesk van KLM, daar op Schiphol, daar staat een dikke rij van honderden meters lang. Reizigers willen namelijk massaal weten wat ze moeten doen, nu er al dagen enorm veel vluchten zijn geschrapt. Sommige mensen zouden al 32 uur in de rij staan voor informatie. Ook vandaag heeft KLM vanwege de sneeuw weer vluchten geschrapt. Bijna 300. Het weer, het is nu op de meeste plekken droog, maar het blijft oppassen voor gladheid, code geel. Het is niet warmer dan 4 graden. Vanavond en vooral morgenochtend, dan krijgen we weer nieuwe sneeuwbuien situatie op de weg valt mee. Vier files op dit moment. Eentje springt eruit. Daad 27 is dat. Van Utrecht naar Gorkum. Tussen Lexmond en Gorkum. Vijf kilometer file. Je vertragingstijd is maximaal tien minuten. Cue music. Wim van Helden. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims en Toons en I, hoor je zometeen. Nou we pray, there's coldplay. Cue music. q music, you sounds. Better.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 Warren and Eternity Bacchy Music. Ik kreeg net een, uh... een pushmelding op mijn telefoon van de school van mijn, uh, van mijn kinderen. Ja, ik vertelde vanmiddag al dat mijn zoon vandaag al vrij was, omdat uh, zijn juf uh, haar wijk niet uit kon komen. Maar nu is uh, de hele school vrij morgen. Sneeuwvrij, omdat uh, veel leerkrachten in de problemen komen. Kijk, ik weet, dit soort dagen, het is een beetje hectisch... en het is een beetje aanpassen allemaal... en uh, soms moet je voorzorgsmaatregelen treffen. Dus ik begrijp de leerkrachten ook en, en de directie van school. Maar ik moet wel weer een beetje lachen om de nieuwskoppen momenteel. Het is, het is soms net even alsof de wereld vergaat, jongen, serieus. Het AD komt net bijvoorbeeld. Een groot sneeuwgebied koerst recht op Nederland af. Tegen de tijd dat de wekkers morgenochtend gaan... is het landschap onherkenbaar veranderd. We hebben het hier niet over een laagje poedersuiker. Nee, zware sneeuwval! Uh, Nu.nl zegt bijvoorbeeld... een dik pak sneeuw onderweg naar Nederland. Het wordt één grote glijbaan. En de NOS her en der schappen. Maar de meeste supermarkten blijken goed gevuld. Het lijkt een beetje coronatijd, jongens. Dat we allemaal wc-papier in handen. Ja, even zei het, net al in het nieuws. De oproep van de Rijkswaterstaat luidt... werk morgen thuis als het kan. Het wordt hoe dan ook een zeer, zeer drukke ochtendspits. Voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht. Ik krijg net een appje van Denise... die is lekker een sneeuwwandeling aan het maken met Q in de oortjes. Links, twee, drie, vier en rechts. Van het verboden woord. Nancy bijvoorbeeld. Dit is wel jammer, want ik heb de hele tijd een beetje, beetje, beetje gehoord. Jammer dat ik niet nergens kan drukken nu. Nee, uh, vanaf maandag verschijnt er een rode knop in de q app Als ik dan het verboden woord beetje gebruik, dan kun je op de rode knop drukken en maak je kans op 500 euro. Voilà, wat een fijne track is dit. Ja, de vraag is, zeg je dat ook over de nieuwe Repeat of niet? Je mening mag je zo meteen geven i got something to say cause it ain't over until she sings ZANG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 De zeven files worden er gemeld, valt alles mee. Eentje die eruit springt, dat is de A4. Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Graag Aquaduct en Schip Luiden. Twee kilometer, je vertraging is daar een kwartier. q Wim van Helden. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Zometeen, repeat of niet. You sound al gehoord. Repeat. Of niet. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Nieuwe muziek van Nate Smith. Dat klinkt een beetje alsof je een roadtrip door de United States of America maakt. Het is een Amerikaanse countryzanger. Exact een jaar geleden brak hij door met deze enorme hit. Ook nog uh, succes gehad met uh, Alessio samen. Ja, en nu is hij uh, terug, uh, Nate Smit. Hij doet het uh, niet alleen, wederom. Uh, dit keer met een uh, singer-songwriter, Tyler Reed. Die zou je dus kunnen kennen als uh, onderdeel van een, uh, een, een, een duo. Dus zeg maar de helft van het duo. Uh, Tyler is uh, namelijk een van de gasten van uh, Meant To Be. Die hit van uh, Florida Georgia Line, zo heette ze. It is meant to be, little, little, little, little. Twee stemmen ga je nu samen horen. Nate Smith en Tyler. Wat vind je van hun track After Midnight? Je mening mag je geven via de Q-Music Je kunt een berichtje inspreken of typ het in. Repeat. Repeat. Of niet. flipped girls get to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 Nate Smit en Tyler Hubbard. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. Ja, de vraag is, wat vind je ervan? Nou, Dat is niet aan Dovermans horen. Bestemd. Ik heb uh, echt uh, heel veel berichten die op dit moment nog allemaal binnenstromen. Uh, deze is bijvoorbeeld van Jordi. Voor mij een... Rrrrr. Repietje. Eline. Hey, ja, sowieso. Er moet gewoon meer kansje op de radio. Dus Riepietje van mij. Kevin. Goedemorgen. Goedemiddag voor het nieuwe jaar, nieuwe kansen. Uh, ik geef de voordeel van een twijfel. Doe maar repeat. Jim. Het zit hem al een beetje in de naam van hem. Nee. Ik zeg nee. En niet. Oké. Okay. Uh, Jules. Ja, sorry, maar ik had. Uh... Ik had hem echt wat beter verwacht. Normaal ben ik altijd heel gul met het geven van de repeatjes. Alleen, uh, ja, na het, uh, na het eerste couplet had ik het refrein wel wat opbouwende verwacht. Maar, nee, hij pakt me niet echt. Oké, okay, en niet dus. Robin. Nou, ja, ja, lekker hoor. Ik wil hem wel vaker horen. Okay. Een repeatje voor mij. Een repeat en Milan. Hé hey Wim. Ik vind het zo heerlijk, hè. Je krijgt van die heerlijke country vibes bij. Dikke, uh, zeg zeker een dikke repeat. Repeat. Of niet. En dat betekent dat ronde 5 nu wordt... Bam, ronde 6. En dat is vanavond om kwart over tien bij Lars Boelen. Dan hoor je hem weer. Nee, Smit. Die hebben we gehad. Binnen drie minuten hoor je dan weer Miles Smit. Geen familie, maar wel net zo'n hitkanon. Na ah, Coolio.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 Take a trip. If you wanna dance, make your music. Blijf jij uh, vanavond gewoon hier? Wat zeg jij? Blijf jij vanavond hier? Want ik blijf van vanavond? Gewoon oh, slapen. Oh zo? Ja. Ja, waar dan? Ja, weet ik veel. Op de, de, de bank hebben twee studio's. Dat is een studio die niet gebruikt wordt, dat je daar gaat liggen. Nee, het wordt natuurlijk echt verzekerd. Ik heb een he. man in de hoek te slaan. Ja, dat zouden weer oh, kunnen. Dat zou niet de eerste keer zijn nee, dat we wel <laughs> Nee, het is wel spannend natuurlijk. Ja, nu is het allemaal prima, maar we hebben het er net over. Hoe gaat het morgen? Weet je? ik le lees bericht dat we ja. morgen wakker worden in een andere wereld. Dat we zijn gaan ja. slapen. Dus het gaat zo heftig sneeuwen vanavond. Ik wil niemand bang maken, maar het gaat zo heftig sneeuwen vanavond. Dat je dus morgen misschien wel niet naar je werk kunt. Nou, dan denk ik dat als ik straks thuis ben en gegeten heb, dan ga ik gewoon vast lopen. Morgen denk ik. Ja. Verdubbel je salaris in één minuut. Zometeen om kwart van vijf een nieuwe ronde. Eén van de tien vragen krijg je cadeau. En dat is vandaag vraag vijf. In welk land is de Dakar Woestijn Rally momenteel bezig? Veel plezier met Domien en David Getta. Gaat er in van naar huis. Never going home tonight. Binnen een paar minuten. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast.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 Met MoneyBert. 18, plus speelbewust. Ja? Echt serieus? Oh. Oh. oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Sunweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Zo, zo Molly heeft net haar bord leeg. Ja, cool. En gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dan moeten jullie ook komen. In het restaurant, oh. ja. Okay, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Ja. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl Is sunweb.